Stembiljetten uit de afgelegen regio's worden vervoerd naar de hoofdstad Nairobi. Het uitstel leidt tot toenemende spanningen Er gaan geruchten over fraude. Bij de grens met Somalië braken gisteren bij een stembureau rellen uit waarbij één doden viel. De vorige verkiezingen in 2007 liepen uit op een golf van geweld waarbij meer dan duizend doden vielen. Het Pentagon had tijdens de Irakoorlog twee hoge Milika Amerikaanse militairen in Irak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 Een gezin van vier mensen uit Zellingen in Groningen is afgelopen avond met koolmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. De ouders belden de hulpdiensten omdat hun dochters van 16 en 18 jaar zich niet lekker voelden. De ouders werden daarna ook zelf onwel. De brandweer was snel ter plekke omdat ze toevallig in de buurt was vanwege een brandje. In het huis werden hoge concentraties koolmonoxide vastgesteld, vooral op de bovenverdieping. Oorzaak was een kapotte cv-ketel.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 Zoals gebruik ik in de nacht ging het onder De eerste plaat naar het nieuws heeft altijd op een of andere manier... iets te maken met de nacht. In dit geval uh, kwam ik ten net op een, een Spiksplinternieuwe nummer. Dat is te vinden op een Spiksplinternieuwe cd en ook een uh, LP. En dat is namelijk een album dat gemaakt is door Emmylou Harris en Rodney Crowell. De Eerste, die kennen we natuurlijk allemaal, Emily Harris, Rodney Crowell... wat minder bekend in het land, maar is wel een hele grote Star, Rodney Crowell. Die twee die hebben dus een album gemaakt onder de titel Old Yellow Moon... en ik liet je de titelsong horen van die LP. Goeienacht allemaal, dit wordt het uh, tweede uur de nacht. Anders hier bij de vader op Radio 2, dus zoals gebruikelijk in dat tweede uur... aandacht voor uh, de overlijdensadvertenties van de afgelopen week van diegenen die op een of andere manier ooit iets op de plaat hebben gezet en ik heb zelfs iets kunnen vinden wat ooit op de plaat is gezet door Rick de Sadeleer, de Belgische voetbalverslaggever of liever zegt hij heeft nooit iets op de plaat gezet, maar iemand anders heeft van hem iets op de plaat gezet. Nou dat hoor je over ruim een half uur in ieder geval met uh, nog een aantal andere mensen die de afgelopen week zijn overleden en die iets te maken hebben gehad met muziek. dit wordt Amy mcdonald's oh, Amy MacDonald maakte drie jaar geleden een album onder de titel A Curious Thing. En die CD die heb ik nog maar eens een keer uit de kast gehaald. Ik liet je luisteren naar Trebled Song van Amy MacDonald. En vervolgens een gezelschap uit Nieuw-Zeeland. die Unknown Mortal Orchestra. Die bestaan al zo'n drie jaar, hebben net een nieuwe CD gemaakt. Een tweede alweer. En die heet dan ook toepasselijk Two... En van dat album hoorde je So Good At Being In Trouble... The Unknown Mortal Orchestra. En de plannen zijn op dit moment om uh, zeer binnenkort ook naar Europa te gaan... voor een aantal optredens. The Unknown Mortal Orchestra dus. Muziekjes die op een of andere manier ook uh, iets te maken hebben met beeld... dat regelmatig op je afkomt, of dat af en toe in de bioscoop op je afkomt. Want dit komt in ieder geval uh, regelmatig op je af... als er op de sterreclame en ook uh, bij andere zenders reclame wordt gemaakt voor uh, de Audi. 3, 3, 3. Make it. Do it. Makes us. Harder. Better. Faster. Stronger. More than. Power. Power. Never. Ever. After. Work is. Over.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 Commercial die duurt zo'n 30 seconden, maar ik liet je de volledige versie van drie minuten horen van de CD Discovery. En dat is een album dat in 2001 gemaakt werd door het Franse gezelschap. Daftpunk. Daft Punk, en het nummer dat heet de Harder, Better, Faster, Stronger... en het wordt dan op dit moment gebruikt bij een tv-commercial die uh, de Audi aanprijst. <laughs> Als je zo'n ding over de weg ziet scheuren, dan hoor je deze muziek erbij. Harder, Better, Faster, Stronger van Daftpunk Punk dus. In de bioscoop, in een aantal bioscopen. Hij is niet breed uitgezet, uh, maar uh, als je hem kan gaan zien... het is wel een leuke film, een moordcomedie. Maar pas op, er zitten wel een aantal uh, schokkende beelden in... maar die zijn dan weer zo gefilmd dat het toch ook weer... Uh, op een of andere manier lachwekkend is. Het gaat om de film Sightseers En daar uh, wordt nogal wat muziek bij gebruikt. Uiteenlopende muziek. Onder andere ook dit... Origineel zit dit in de film, maar ook de cover van Soft Cell. Het uit 1964 en is van Soul-zangeres Gloria Jones, Tainted Love. En de cover die werd in 1981 een wereldzit. de wereld. Soft Cell met dat Tainted Love. En beide versies die worden dus gebruikt in die film Sightseers Waar ik het over had, een uh, moordcomedie. Waar gaat het over? Het gaat over een, uh, een, een jong stel. Ongeveer de dertigers zijn het en die hebben elkaar net leren kennen. Maar het, zijn ogen nogal burgerlijk. <lacht> Laat ik het zo omschrijven. Uh, zij woont nog steeds uh, bij haar moeder. En haar hobby is uh, breien. En hij, hij, hij heeft een kort lontje. En, uh, ja, en als hij uh, zich wil afreageren, dan gebeuren er allerlei. Uh, Criminele dingen. Nou, de twee gaan in ieder geval, uh, nadat ze elkaar drie maanden kennen, uh, op stap om elkaar beter te leren kennen. En dan vervallen ze in de meest rare criminele avonturen. Daar, laat ik het daar maar op houden. Die film, de series, die is op dit moment in de bioscoop te zien... in een aantal bioscopen. Hij is in breed uitgezet, dus hou hem in de gaten. Uh, vermakelijke film met gruwelijke beelden. En wat ik al zei, daar is veel muziek in te horen. Ook van Frankie Goes to Hollywood. Het nummer The Power of Love wordt daarin gebruikt. Dat nummer ga ik je ook laten horen. Alleen in de versie die vorig jaar ineens in de belangstelling kwam... en daar ook een meisje in de picture zette. Hier is die versie van The Power of Love... door gabriel eplin I, I, mm, dreams are like angels they keep out of pain love is the zijn de moderne tijden. Zo'n liedje in deze uitvoering is vorig jaar bekend geworden omdat ze het op internet had gezet, YouTube. En toen kwamen de reacties binnen. Het gevolg daarvan is dat er een ander liedje op de plaat werd gezet officieel. En 13 mei, dan is het zover, dat al de debuut CD en de debuut LP uitkomen van zangeres Gabrielle Applin. Je hoort daar hier met het liedje dat bekend is geworden: Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Afgelopen avond was dit gezelschap voor een show in de Lotto Arena in Antwerpen. En vanavond kan je ze gaan zien hier in Nederland. In de Heineken Music Hall, Amsterdam Zuidoost. De Jacksons. street I'm still, I'm still, I'm still, I haven't changed. 2300 Jackson Street. aangevuld met een kinderkoor in het nummer 2300 Jackson Street. En dat is ook de titel van een LP die in 1989 verscheen... van het uh, herengezelschap The Jacksons. En zoals ik al zei, afgelopen avond uh, waren ze uh, aanwezig in Antwerpen... in de Lotto Arena en vanavond een, uh, een, uh, een locatie van dezelfde omvang... de Amsterdamse HMH, de Heineken Musical, waar ze zullen optreden. De Jacksons dus... Tijd voor de sterfgevallen van de afgelopen weken. Allereerst was daar de Turkse zanger Muslum Gurses... die op 59-jarige leeftijd overleden is... in een ziekenhuis in Istanbul... Gursus maakte meer dan tien albums en was vooral bekend vanwege zijn treurige nummers. waarin Arabische melodieën met Turkse instrumenten werden vermengd. En sommige fans die raakten tijdens de concerten zo buiten zinnen dat ze zichzelf gingen snijden met schiermesjes. Muslim Gursus, hier is hij met Tutta Mijorum Zamani. Afschik almadan, gel. Moe dit is Kalb ik gel. Zijhannen, laat daan, gel. Leer dit is niet. Ik ben niet van jezelf. Ik ben jezelf. Ik ben jezelf. Ik ben jezelf. Ik Kom dan, Kalbi, kalb, met Nou, als dat uh, niet mooi is, je hoorde, als ik het goed uitspreek... Tu, de, ...tuta zamani. En dat werd gebracht door uh, Muslim Gursus, de Turkse zanger... ...die afgelopen zondag op 59-jarige leeftijd is overleden. 73 jaar oud werd hij en hij uh, was in de, het eind van de jaren 50... samen met Smokey Robinson de oprichter van de Miracles. Het wil dat Bobby Rogers, want daar heb ik het over... Uh, precies zo oud was als de andere oprichter. Smokey Robinson. Ze zijn zelfs in hetzelfde ziekenhuis uh, geboren. Maar goed, Bobby Robinson... Uh, is 73 jaar oud geworden, ook hij is afgelopen zondag overleden en het bekendst van het gezelschap Smokey Robinson en The Miracles is natuurlijk de Tears of a Clown, maar die hebt er ongetwijfeld afgelopen week ook al gehoord naar aanleiding van het overleden van Bobby Rogers. Daarom in de dag ging anders, iets anders dus. You really got a hold on me. 73 jaar oud is hij geworden, Bobby Rogers. Hij was een van de leden van de Miracles. 73 jaar oud geworden, Bobby Rogers. En je hoorde uit de jaren 60, uit de prille jaren 60, you really got a hold on me van uh, die Miracles. Over naar Frankrijk. Hij werd afgelopen dinsdag uh, levenloos aangevallen. ...getroffen in zijn appartement in het 11e arrondissement Daniel Dark. In de jaren 80 was hij de zanger van de groep Taxi Girl. Daarna begon hij een solo carrière. Hier zie Daniel Dark. C'est moi le printemps. Afgelopen dinsdag overleden, hij werd 53 jaar oud. c'est moi le printemps. D'un J'ai foutu le camp, mais scarifié, mais en pleurant, mais sacrifié, mais en passant. Je Suis né en mai, c'est moi le printemps. J'ai rien demandé, ouais, pourtant j'ai déchiré à grands coups de le fil d'acier. Mon prisonnant, je suis né en mer, c'est moi printemps, moi qui rêve d'hiver tout blanc. Franse zanger Daniel D'Arc, c'est moi le printemps. Afgelopen dinsdag, dus overleden op 53-jarige leeftijd. Een gezegende leeftijd van 95 jaar was uh, voorbehouden aan Armando Trovo, Trovaioli. Hij is uh, componist van huis uit en heeft vooral muziek gecomponeerd... en gemaakt voor een heleboel Italiaanse films. Ik laat je een nummer horen uit de film Telefoni Bianchi. Hier is Armando Trovaioli. Trova Jordi met het nummer van vader van vader Nounziadi. Het heet van Fara Nunziali en het komt voor in de film Telefone Bianchi... waarvoor Armando Trovajoli de muziek schreef. Afgelopen week op 95-jarige leeftijd overleden. Dan was daar het fenomeen Rick de Sadeler, die is op 89-jarige leeftijd overleden, de voetbalverslaggever. Hij deed ook nog wel eens verslaggeving van andere sportevenementen op de Vlaamse televisie. Maar vooral is hij bekend geworden als voetbalverslaggever. En hij was ook populair in Nederland, want als er voetbalwedstrijden werden uitgezonden op de Vlaamse tv en ook op de Nederlandse tv... dan waren er een hoop mensen die toch kozen voor... De Vlaamse TV met het commentaar van Rick de Sadeleer. Rick de Sadeleer heeft zelfs nooit een plaat gemaakt. Maar Jeff van Uitzel, Vlaamse troubadour, die heeft wel een keer een plaats gemaakt over het thema voetbal. En daarvoor gebruikte hij fragmenten uit een verslag van Rick de Sadeleer. Voetbal, voetbal, kan het niet meer missen. Ik lig wachter van, voetbal, voetbal, het is niet te geloven, voetbal, voetbal, kan niet zonder bal. Het is een feit dat intellectuelen zich soms te veel vermaken met cultuur. En daarvan krijg je weken lichaamsdelen. Het werd een catastrofe op te duur. Dus koos ik zelf van in mijn brede jeugd al. Naast de studie ook nog voor een spot. En dat werd gelukkig voor mijn voetbal. Van toen af kon de vreugde niet meer op. Het niet meer missen, voetbal, voetbal, kliker wakker van. Voetbal, voetbal, het is niet te geloven. Voetbal, voetbal, ik kan niet zonder. En daar gaat Fleetie González, Gaan we hem nu nog niet in, Oh, dat is het! Hoog te hoog, mensen, mensen, mensen, mensen. Ik zou daar richting aan wijzen moeten plaatsen. Niet te veel natuurlijk, niet breed. We zijn natuurlijk ook nog andere sporten En zo krijgt iedereen van ons zijn zin Maar zelfs in 100 kilometer horden Zit maar al zoveel spanning in Want in het voetbal is veel te beleven een knappe dribbel of een droge knal Een wel een sliding op tegen En een reuze doelpunt bovenaan. Oeh, Voetbal, voetbal, kan het niet meer missen Voetbal, voetbal, lig er wakker van Voetbal, voetbal, het is niet te geloven Niet zonder bal. Voetbal, voetbal, kan het niet meer missen. Voetbal, voetbal, klik er wakker van. Voetbal, voetbal, kan er niet van slapen. Voetbal, voetbal. vanuit Sol met een uh, enthousiaste Rick de Sadeler in zijn uh, goede dagen met het nummer voetbal en daarin het verslag van uh, Rick de Sadeler die dus uh, 89 jaar oud is geworden. Een afgelopen avond werd bekend dat uh, gisteren 10 years after gitarist Elvin Lee is overleden. In 1944 werd hij geboren in het Engelse Nottingham als Graham, Elvin, Barnes en op zijn 13 e begon hij gitaar te spelen. Hij was de oprichter van Ten Years After en vooral bekend geworden tijdens de Woodstock optredens. 68 jaar oud geworden. Just Ten Years After uit 1970, Love Like a Man. Alvin Lee op zijn gitaar met het uh, nummer Love Like a Man uit 1970... en vooral bekend geworden tijdens het Woodstock optreden... met dat hele lange nummer I'm Going Home. Gaan we, ga ik volgende week eens een keer draaien? Ik zit het al een tijdje te plannen. Maar volgende week dan uh, ga ik daar de tijd voor inruimen... voor dat uh, lange, pittige rocknummer Going Home van Ten Years After. Nou, dit was niet de bedoeling om dat uh, uh, nu al met een uh, be begin te, begintje te beginnen. Um, ik heb nog even een uh, klein uh, melodietje wat ik uh, je wil laten horen... maar dan uh, moet ik even weer gaan uh, computeren. Want ik had iets uh, anders gepland wat, uh, wat precies dan op tijd zou klaar zijn... maar goed, dat uh, lukt dan nu niet. Uh, ik ga je wat uh, laten horen van uh, Dave Bluebeck, als hij goed komt nu... <laughs> Lulu's back in town. Pianospel van Dave Rubeck en de saxofoon van Paul Desmond. Uit de jaren 50 hoorde je Lulu's Back in Town.